Een liedje van mijn grootste idool. Twee maal drie is vier, wie de wie de en twee is negen. Kreeg de wereld in, wie de wie de naar mijn eigen zin. Hai Pippi Langkast, zo heet zo leet zo hopza sa. Hai Pippi Langkast, die doet haar eigen zin. Twee maal drie is vijf, wie de wie de wie wil van mij leren. Vier min vijf is drie, die doet door door de met ons mee. Doet haar eigen zin 2 maal 3 is 4 Bieden bieden lief En 2 is 9 Richt de wereld in Bieden bieden naar mijn eigen zin